9 uur, Marielle Hageman met het NOS Journaal. De politie in Istanbul is opnieuw in actie gekomen op het Taksimplein. Daar hebben zich demonstranten verzameld na een toespraak van premier Erdogan. De ontruiming van het plein lijkt rustig te verlopen. Erdogan zei dat de mensen die deze maand tegen hem de straat op gingen... de vijanden van Turkije in de kaart hebben gespeeld. Na die toespraak kwamen zo'n 10.000 demonstranten naar het Taksimplein. Dat plein in het centrum van Istanbul was eerder deze maand... het hart van de protesten tegen Erdogan. Bij een vestiging van het chemiebedrijf Bas F in Duitsland heeft een grote brand gewoed. In de loods in Ludwigshaven lag een grote hoeveelheid piepschuimkorrels opgeslagen. De brand veroorzaakte een rookwolk die op honderden meters afstand was te zien. Uit voorzorg zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd. De schade loopt in de miljoenen.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 Volgens de krant tapte Britse inlichtingendienst al anderhalf jaar glasvezelkabels af, die via Groot-Brittannië van Europa naar de VS lopen. In Den Haag hebben zo'n 250 mensen gedemonstreerd tegen het beleid van de Braziliaanse regering. De deelnemers zeiden te protesteren tegen de corruptie in het land, de slechte gezondheidszorg en het onderwijs dat onder de maat is. Ook eisten de betogers een beter openbaar vervoer in Brazilië. Volgens een demonstrant wordt er nu veel geld gestoken in het WK en in de Olympische Spelen, maar dat geld staat voor de meeste Brazilianen niet bovenaan de lijst om geld eruit te geven. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht opnieuw buien, morgen overdag af en toe zon, maar ook veel regen en kans op onweer. Het blijft flink waaien, temperatuur rond de graad of 16. Dit was het NOS Journaal. NOS Nogmaals, goedenavond. Het derde uur van deze avond komt uit Limburg. Want aan het parcours van het NK, wielrennen morgen in Kerkraad, ligt Kasteel Eerestein. En daarbij staat een hoeve en daar zit Gio Lippus met enkele gasten. Zij praten het komende uur alleen maar over wielrennen. Gio, stel ze maar voor. Ja, Ronald, goedenavond en luisteraars natuurlijk ook. We zitten inderdaad in Zuid-Limburg in Kerkraden Zo'n beetje aan de rand van het uh, parcours in uh, die hoeve van kasteel Erenstein. En ik ga praten vanavond met uh, Remmel Kerkhoffs van de Telegraaf. Verslaggever. Uh, levert ook de commentaren daar. En met Herbert Dijkstra, collega van uh, TV bij uh, de NOS. Uh, Remmel, even over de tour. Hè? De komende tour. hoeveelste toer tour wordt dat voor jou? Uh, de 24ste. <laughs> Ongelooflijk, Herbert. het. Jij? Uh, de 20ste. Dat is een mooi getal. Jongen, jongen, jongen. Dat betekent een medaille, hè? Is dat zo? Ik ja. denk dat ze het daar niet goed bij gehouden hebben. Maar ik vind het prima. Blijft het het mooiste evenement in het jaar? In het jaar wel, maar als een jaar tot een Olympische zomerspeler zijn... en een week vind voetbal. Vind jij dat mooier? Vind jij bijvoorbeeld Olympische Spelen mooi, hè? Ja, misschien omdat het één keer in de vier jaar is. Tot het daardoor bijzonderder blijft. Maar eh, het reizen, het trekken door Frankrijk... Eh, dat vind ik wel nog altijd mooi. Alleen, we komen natuurlijk uit een tour van vorig jaar... die niet echt bijzonder was, omdat die zo gecontroleerd was door Sky... Dus ik ben blij dat we dit jaar sowieso bij Alberto Contrador... en ook Joachim Rodriguez hebben. Meer strijd. Ja, waardoor je dus meer uh, korte versnellingen op de bergen hebt. Dus meer aanvallen. Dus ik hoop dat, dat het gecontroleerde rijden van Sky een beetje gaat opbreken. Herbert, hoe zit dat met jou eigenlijk, met die liefde voor de Tour? Want aan de andere kant, ja, je bent ook de man van de winter, hè? van het schaatsen. Nou, de Tour is eigenlijk altijd pas leuk op het moment dat je er bent. En de aanloop naar de Tour is altijd hectisch. Ik had het er net met Raymond over. Hij, hij knikt al. Je ziet er altijd een beetje tegenop. Ik denk dat renners dat ook hebben. Het is een slijtageslag. Maar als ik heel eerlijk ben, een Elfstedentocht. natuurijs. Maar misschien is het ook weer appels met peren vergelijk. Want als het natuurreis is afgelopen, dan snak ik naar het wielrennen. Het was vroeger als sporter al zo trouwens. Ja, als ik als wielrenner het seizoen erop had zitten... dan wilde ik eigenlijk wel schaatsen en andersom. Dus ik kan, ik kan heel moeilijk uh, kiezen. Maar uh, je ziet er altijd gezond uh, tegenop, dat, dat wel. Over een het... week dan zitten we er weer. Over ja. een week is de eerste etappe alweer gereden op Corsica. Ja. Uh, we gaan Dit uur gaan we gewoon even met name door de wielerweek heen. Want er is nogal wat gebeurd deze week. De commissie zorgdragen komt aan bod. Uh, het boek Bloedbroeders... Uh, waarin onder andere het verhaal staat over de gebroeders Bogert. We kijken terug natuurlijk op het NK op de weg vandaag... met de vrouwen uit het NK tijdrijden van afgelopen woensdag. We hebben een paar hele mooie interviews, reportages... onder andere Rudy Kemna en Piet Rooiakkers. Kent u hem nog? Hij reed in de tijd bij Skill Shimano. Toen kwam hij te val. in de tijdrit in de Tour. Einde carrière. Uh, we gaan praten over de toekomst van... Uh... Voormalig Rabobank, eh, Belkin waarschijnlijk. We gaan praten over vakantielijn, noem het maar op. Genoeg om over te praten. Maar we beginnen dus met die commissie zorgdragen. Want dat was de week van het rapport van die commissie. Ze concludeerden dat gedurende lange tijd vrijwel alle renners doping gebruikten. Het dopinggebruik in het Nederlandse herenwielrennen... was gedurende een bepaalde periode na de introductie van EPO... structureel verankerd in de wijze waarop de Nederlandse ploegen opereerden. Dat was Winnie Zorgdrager die uh, haar verhaal uh, vertelde afgelopen maandag Zeggen hadden we hier een commissie voor nodig om dit, uh, om dit duidelijk te krijgen, om dit boven water te krijgen. Ik denk dat er uh, mensen die uh, de laatste vier, vijf jaar de kranten goed gevolgd hebben. Dat die wisten dat 80, 85 procent, is altijd geschreven, de meeste grote kranten, van het peloton in die jaren in, uh, aan de Epo zat. Uh, tot het in Nederland niet veel anders was, dat uh, is de afgelopen week ook heel duidelijk. Of de afgelopen maanden, sinds de val van Rabobank ook heel duidelijk geworden. Ik hoorde trouwens André Bolhuis, de, de grote baas van NOC en uh, roepen dat hij gechoqueerd was door het rapport. Ja, heeft hij de kranten niet gelezen? Nee, ik, vond, ik was heel verbaasd, maar ik was eigenlijk nog meer verbaasd van de uitspraak van André Bolhuis. Uh, mevrouw Zorgdrager gaf heel duidelijk aan dat er tijdens de anonieme gesprekken. ook duidelijk namen van andere sporters zijn gevallen, dus van andere sporten. En uh, daar heeft ze Bolhuis mee geconfronteerd. Ik heb Bolhuis ook die vraag gesteld: wat gaat u daarmee doen? En uh, zijn antwoord was: ja, wij gaan geen heksenjacht nu ontketenen op andere sporten. En dat vond ik wel een beetje verbijsterend... als je kijkt hoe men naar het wielrennen wijst. Ja, Herbert, en nu dan verbaasd niks jou doet... dat? Want jij <tus> kijkt ook bij die andere sporten rond. Ik noem maar wat, het schaatsen. Ik heb geen idee hoe het daar aan toe gaat uh, qua, qua dopinggebruik. Maar ik bedoel, nou, wat, ik, wat ik inderdaad wel, uh, wel schokkend vind... dat vind ik juist de reactie op uitsluitend het wielrennen. Uh, wat Raymond net zegt, van, het, het, we zijn niet heel erg verbaasd... na alle onthullingen van de afgelopen jaren. Wel is het goed dat zo'n commissie dit anoniem behandelt... en zonder een, een beschuldigende vinger. Maar die willen dat ze even goed in kaart brengen. Ik denk dat dat goed gelukt is. Uh, maar uh, wat Raymond net ook zegt, de, de, wat is er in andere sporten aan de hand? En ik vind wat dat betreft... er is een hele goede documentaire gemaakt in Duitsland. Het heet Bloed und spelen. Die duurt anderhalf uur. En het wielrennen is daar een sport die in de marge aan bod komt. Dan denk ik, zijn we nou blind met z'n allen? Uh, er is heel veel aan de hand in andere sporten. Daar dus... gaat het voornamelijk over atletiek, hè? In dat Juist, verhaal. en het gaat ook over voetbal en, uh, uh, uh, en ook zeker over wielrennen. Maar toch is dat uh, bijna ondergeschikt in die documentaire. En dan denk ik, nou, als we in, in Nederland dan zo blind zijn... dat we daar dan niet naar kijken, dus... Uh, Nee, er is nog een hoop werk aan de winkel. Maar, ook in dan, andere maar dan de cruciale vraag, hè, dat rapport. Nou, jullie hebben het allemaal meegekregen. Jij zat ook bij Raymond, bij die persconferentie. Heeft dat rapport dan toch nog iets opgeleverd? Het uh, belangrijkste conclusie wat ze eigenlijk aangaven is... is dat het na 2008 uh, verbeterd is. Nou, dat, dat wisten wij eigenlijk ook allemaal. En dan ga ik ervan uit van... Ja, waarom heeft een KNWU die opdracht dan niet zes, zeven jaar eerder... Uh, uh, aan de commissie gegeven? Waarom komt zo'n onderzoek nu? En met name Daan Luipsi reageerde op de presentatie van de Tourploeg... Uh, ook redelijk ontdaan. Hij zei van... ja, we zitten nu uh, twee weken voor de Tour... en opnieuw komt nu zo'n uh, rapport naar voren. Zegt hij, dat maakt het echt niet makkelijker voor mij om een sponsor te vinden. Zegt hij, ik heb een paar keer het verzoek ingediend... doe het voor de klassiekers, zodat we in één keer alles kunnen afronden van doping. Nou, dat bleek niet mogelijk. Te weinig tijd? Dus ziet... Je ziet eigenlijk weer dat de wielersport wordt weer slachtoffer van de periode voor 2008. En het blijft, maar, het blijft maar bezig. En we zitten weer in de weken voor de Tour, dus uh, we gaan weer beginnen. Ja, want in het rapport staat ook dat het erop lijkt dat de cultuur onder de huidige generatie wielrenners anders is. We zien de laatste jaren dat met name ook door ja, de, de grotere ophef die ontstaat... dat er echt mensen opstaan en zeggen nou willen we het gewoon anders doen. Nou, is dat naïef Herbert? Nee, dat, dat vind ik niet naïef. Maar dat komt omdat ik toch uh, zelf daar wel in geloof. Uh, uh, uh, nou, laat ik een voorbeeld geven vanuit mezelf. Uh, ik, ik heb me in het verleden uh, druk gemaakt op het feit dat ik als wielrenner... Amateur, net junior af, in een ploeg spullen toegediend kreeg... die overigens niet op een dopinglijst stonden. We praten over de periode rond 1988, luisteraar. Ja, 1989, luistera ja. toen ik zelf fietste. Ik ben ook nooit prof geweest. En ik vond dat vreemd dat ik een zetpil moest nemen voor een tijdrit. Ik heb dus de zetpil meegenomen naar een bevriende apotheker. Ik zeg, zoek nou eens uit wat dit is, want ik vind dat niet prettig. En hij kwam na een aantal weken met het resultaat. Hij zei, het is een zetpil die bedoeld is voor uh, astmapatiënten met een aanval en uh, longvat verwijderd. Staat het op de dopinglijst? Nee, zei de man. Het staat niet op de dopinglijst, maar het zou zomaar de komende jaren er een keer op kunnen staan. En toen had ik eigenlijk gegeten en gedronken. Ik was daar echt uh, ziek van. En uh, uh, dat is wel een van de redenen dat ik toch... Destijds, want ik had als schaatser, uh, is me dat nooit overkomen. Gezegd heb: van oké, okay, dan ga ik toch mijn bakers wel een beetje verzetten. Los van het feit dat ik wielrennen natuurlijk een geweldig mooie sport vind. Dus maar dat ligt dus daar wel in de conclusie van zorgdrager nou, en dat rapport. Van oké, okay, nu is het allemaal stukken minder dan dat het vroeger was. Nou, klopt wat, er is, wat er in dat, dat, dat denk ik wel omdat ik contact heb met de huidige renners en dat natuurlijk van nabij volg. Maar wat belangrijk ook in dat rapport is dat er staat van we moeten die cultuur veranderen, ook al vanuit de jeugd. Want het heeft geen zin als je elke renner van junior amateur al vertrouwd maakt met spullen. Ook al is het geen doping, uh, maar het gaat verder dan voedingssupplementen. Het gaat om de mazen van het net. Dingen die net geen doping zijn, maar het misschien wel hadden kunnen zijn... of het uh, in het verleden waren, maar nu weer niet. In ieder geval het schemengebied, het grijze gebied, dat is misschien wel het gevaarlijkste gebied. Want je maakt jonge renners vertrouwd met het gebruik van spullen, terwijl ze daar op die leeftijd zo vatbaar voor zijn, dat moet stoppen. En eh, ik vind dat dat een van de punten is, heb ik begrepen... in dat rapport, die uh, goed aangestipt zijn. En wat dat betreft moet daar goed aandacht voor komen. En ik ben ervan overtuigd, en ben ook benieuwd naar jouw mening, uh, Raymond... er is een generatie wilderners die zich zo duidelijk van tevoren al uitspreekt. Uh, laten we namen noemen, bijvoorbeeld ik bijvoorbeeld Mollema. Als ik daar niet een beetje in vertrouwen uh, in zou hebben... dan zou ook mijn eigen geloofwaardigheid zijn aangetast. Ik moet daar... En ik, heb daar ook vertrouwen in, maar ik wil dat ook... want anders is het wielrennen ook echt niet leuk meer. Heb jij er vertrouwen in, Remmel? Laat ik vooropstellen dat ik nog altijd heel veel mensen de voordeel... en ook heel veel wielrenners dus de voordeel van de twijfel geef. Uh, toch op basis van mijn verleden heb ik toch nog enige twijfel... omdat ik in 1998, na de tour met Festina eigenlijk precies hetzelfde dacht. Uh -huh. en, uh, zo van nu is het klaar, nu nee, maar is het Iedereen was toen uh, die invallen van de politie, ze waren het helemaal zat. Uh, iedereen was geschrokken, iedereen uh, beefde. Uh, Rabobank durfde in 1999 niet eens meer een ploegarts mee te sturen. Je zag toen ook dat er echt iets was veranderd, zo leek het. Nou, achteraf bleek dat het alleen maar erger is geworden. Uh, misschien kan ik me dan, als je terugkijkt, mag je mij enige naïviteit verwijten. Daarom ben ik nu voorzichtig... Ga je dan weer kijken naar uh, wat dachten wij in de eerste jaren van het, van het EPO-tijdperk. Toen waren de Italianen met de Conconi-test, met nieuwe trainingsmethoden... meer om het omslagpunt trainen. Nederlanders hadden die wetenschappelijke achterstand. Kijk je nu naar het Peloton uh, anno 2012-2013... dan kijkt weer iedereen naar Sky. Dus er zijn ook weer nieuwe trainingsmethodes. Ik heb het gevoel dat het nu schoner is dan, dan het ooit was. Ik heb het gevoel dat deze verhalen kloppen... Maar ik durf het absoluut maar niet voor een vuur te steken. Laten we nog even naar die commissie terug. Hè? Want um, een aantal maanden geleden uh, is er ook een enquête geweest... Uh, onder die Nederlandse renners, dat convenant waar zoveel over te doen was. Ja. Uh, die enquête die leverde helemaal niets op. Na verluid zouden alle ondervraagden nee hebben geantwoord... op de vier vragen met betrekking tot doping. Maar afgelopen week meldde Stef Clement in onze uitzending... dat dat absoluut niet klopt. Ik heb op één van de vragen heb ik ja geantwoord... en daarbij de kanttekening gemaakt dat ik die informatie wilde delen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 Nou, keiharde taal van Stef Clement. Uh, hij heeft dus gewoon ja geantwoord op een van die vragen. Ik heb altijd begrepen dat iedereen nee had geantwoord op al die vragen. Uh, maar Remmo, ik zie jou ook een beetje bedenkelijk kijken. Ja, het gaat met name over of je zelf gebruikt hebt of uh, ooit gehandeld hebt. Daar ging de vraag nee vooral over. Uh, ik geloof dat de vierde vraag was: heb je ooit iets gehoord of iets gezien? En, en Clement heeft daar ja en op daar geantwoord. Zou hij ja op hebben geantwoord. Uh, maar heeft hij een punt? Had hij gewoon gehoord moeten worden door die commissie? Als hij zelf heeft aangegeven: uh, ik, ik heb wel wat te vertellen. Ik heb geen enkele inzage gehad in. Uh, in welke personen allemaal gehoord zijn. Ze zeggen dat ze tientallen personen hebben gesproken, renners, oudrenners. Als ze denken dat uh, de commissie... en ik heb eigenlijk wel ook het gevoel dat die commissie echt zorgvuldig ten werk is gegaan. Als zij denken dat ze een goed beeld hebben... Ja, dan kun je misschien nog veertig mensen uh, uh, vragen stellen. Als ik kijk naar de rapport, ligt het wel in de lijn de verwachting... van wat wij ook allemaal hebben gezien. Herbert, jij kent Clement ook wel enigszins. Hij heeft ja. zelfs naast je gezeten op de tribune als co-commentator. Uh, het is wel een renner die zijn zegje doet, hè? Die altijd recht ja, voor zijn ik... raap roept wat <clears throat> hij vindt. Ja. Ik had het buitengewoon prettig gevonden... als hij wel gehoord was door de, de commissie. Uh, het is niet gebeurd. Ik ken daar de beweegredenen niet van. Maar het uh, feit is dat uh, Clement dingen zeer goed onder woorden kan brengen. En dat als hij iets te vertellen heeft... het wat mij betreft ook altijd interessant is. Dus ja, dat is een gemiste kans. Uh, aan de andere kant, uh, uh, ja... Ze zullen daar een reden voor hebben. Nou, Zo'n open en eerlijke renner. Hè? Laten we ervan uitgaan dat Stef Clement open en eerlijk is. Hij zegt in ieder geval wat hij vindt. Hij maakt van zijn hart geen moordkuil. Hoe valt dat in het peloton? Nou, Bij volgens... zijn collega's. Volgens mij zijn er meer open renners. op Ja, maar ontdekking. op die manier ook? Ja, maar, misschien zijn er sommige mensen die roepen het iets harder. En die profileren zich iets meer ermee. En sommige die zeggen het iets rustiger. En misschien iets anonymer. Maar nou, Clement dan... is een onafhankelijke geest. Dat vind ik ook uh, zijn kracht. Hij uh, durft het te zeggen en voelt zich niet gauw uh, in een hoek geduwd. En uh, dat maakt hem krachtig, maakt hem sterk. Hij is volgens mij ook niet voor niks uh, voorzitter van de Rennersraad bij uh, ja, Team precies. Blanco. Hè? Ja. Ja. Voor het goede vertegenwoordiger dus van de renners. Hey, gaan we nog even naar een ander evenement deze week. Uh, afgelopen woensdag was dat. Niet het NK Tijdrijden, daar komen we zo op. Maar er kwam een boek uit uh, van twee uh, journalisten van de NRC. Steven Dirks en Dolf de Groot. Dat boek heet uh, Bloedbroeders. En in dat boek, ja, daar ging het over dopinggebruik in het Nederlandse wielrennen. Ja, er stond één ja, bijzondere anekdote in. Als je, tenminste, het woord anekdote vind ik eigenlijk niet helemaal gepast in dit geval. Maar dat zou uh, de bloedtransfusie zijn uh, van Michael Bogert... die hij heeft gekregen van zijn broer Rini. Wat vinden jullie van dat verhaal? Ja, het is het meest onthullende wat in het boek staat. En wat ik dan eigenlijk heel opmerkelijk vind... is dat het wel in het boek staat... maar dat twee NRC-journalisten uh, die fase vanuit het boek... niet in hun eigen krant krijgen. Want NRC heeft het zelf niet gepubliceerd... En dan vraag ik me af, waarom heeft het niet in die krant gestaan? Maar zou het met een gebrek aan bewijs kunnen uh, te maken hebben? Of wat, wat denk je? Nou, ik kan heel veel denken, maar ja. ik vind het alleen heel opvallend. Wat ja. ja, jij, jij, heb heb, jij hebt het gehoord natuurlijk? Uh, wat ja, maar, uh, natuurlijk hebben we het allemaal gehoord. Maar da, ik, dat is eigenlijk uh, een beetje, vind ik, olala journalistiek. Zoals uh, mijn collega Maarten de Kroo dat doet. Ik, ik, wij waren er niet bij, ik kan het niet bewijzen. Uh, het, het is niet zo interessant wat ik er dus van vind. Uh, ik vind het... Altijd erg belangrijk om op de feiten af te gaan. Want hè? dit kan nog een staartje krijgen. Hè? Dat uh, gaat het gaat zo moeilijk wel gerechtelijke stappen ondernemen. Okay. Uh, klopt. En uh, uh, feit op dit moment is dat we het niet weten. Hmm. Nee. Zeg, er was er nog iets in het boek dat erin stond: dat was die machine uh, waarmee de bloedwaarden gemeten konden worden. Theodore zou die machine hebben aangeschaft. Uh, ja, waar komt dat verhaal vandaan? Nou, wat, wat heel duidelijk, ik heb het boek vanochtend uh, helemaal uitgelezen. En wat heel duidelijk in het boek wordt, zijn dat er twee hele belangrijke bronnen zijn geweest. En dat zijn uh, Matchinger, de dopinglief van uit Oostenrijk en Michael Rasmussen. En dan kom je eigenlijk terug naar uh, het hele verhaal over uh, de val van Rabobank. Die toch meegesleurd wordt vanuit uh, de tour, het uit de toerstuur van Michael Rasmussen in 2007. Ik had net voor, voor dit uh, forum, heb ik ook heel even nog besproken... hoe ik Michael Bogert heb overgehaald om toch een bekentenis eigenlijk min of meer te doen. Ik snapte eind januari al niet echt... waarom Michael Rasmussen in één keer alles op de tafel ging leggen. Van waarom gaat hij nu bekennen? Maakt hij daarmee zijn rechtszaak sterker? Ik zag dat verband nog niet. Vervolgens zie je later dat Matschinger steeds meer details prijs gaat geven. Bijna elke dag stond er in een andere krant een interview... en hij gaf net één detail meer prijs. En tot op een bepaalde zaterdag... Uh, hij in één keer in het Algemeen Dagblad zei... de komende dagen zal alles helemaal duidelijk worden. En toen viel bij mij het kwartje... Want op de agenda stond eigenlijk maar één ding. En dat was de rechtszaak, het hoger beroep van Michael Rasmussen tegen Rabobank. Hem geld. Waar 5,8 miljoen op het spel staat. Dus toen snapte ik, er is een deal gemaakt tussen Rasmussen en Matschinger... waarbij ze meer druk gaan zetten op alles en iedereen binnen Rabobank. Om aan te tonen dat er meer geheimen waren en tot er met name een dopingnetwerk was. Nou, ik heb die zondagavond, ik heb er een commentaar over geschreven, over die vermeende deal voor de maandagkrant. Maar ik heb die zondagavond ook Michael Bogert gebeld en ik heb gezegd. Als jij volgens mij blijft wachten met jouw verhaal vertellen... wat het ook is, want ik wist het op dat moment niet... tot de rechtszaak van Rasmussen in uh, Arnhem... Ik zeg dan word je volgens mij helemaal geslacht. En hij hoorde het aan Hij zegt, ik bel je de volgende ochtend terug. Ja, en die maandagochtend belde hij om me, en zei... Van, kom uh, s'avonds maar langs, ik ga mijn verhaal doen. Dus het is heel duidelijk tot er... De hele val, zeg maar, van Rabobank, tot daar gewoon financiële belangen achter zitten. Financieel belang, 5,8 miljoen. En jij zegt dan, heel simpel, er is een deeltje gemaakt tussen matchiner en. Uh, ja, ik, ik vond het ook wel heel apart. Maar waarbij ik, Rasmussen zegt van: als ik die 5,8 krijg, dan geef ik een percentage aan jou. Ik, ik wil er één detail ook nog over vertellen. Ik liep hier rechtszaal in en toen kwam Rasmussen, die was twee personen na mij, moest hij door het detectiepoortje heen. En toen, ik gaf hem mijn hand en toen zei hij in één keer: you're very smart. Hm. Dus eigenlijk bekende hij gaf hij mij aan van, ja, jouw verhaal klopte wel over dat commentaar... over die vermeende deel. En daar past dit boek dus eigenlijk ook wel weer een beetje in. Dit is ook wel weer een extra druk meer. Ja, maar we gaan, 25 juni eh, komt de uitspraak van de drie rechters uit Arnhem. Komende dinsdag. Dus net voordat uh, de rechters hun hoge woord uitspreken... kunnen ze nog even snel dit boek lezen. <laughs> Kijk eens aan, ja. Hey, zullen we het dus gewoon over fietsen hebben? Uh, er zijn een hoop mensen die dat heel fijn vinden... die dan zeggen van ja, eindelijk even over het NK van afgelopen uh, van vandaag. Het NK, zeker bij de vrouwen. We gaan het eerst even hebben over de Nederlandse kampioen. Lucinda Brandt.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 Nederlands kampioen, maar dan wel na 100 kilometer je rijden. snap je dat dat een extra mooi goud randje aan deze zegen geeft? Ja, zeker. Absoluut. Nou, dat zei Lucinda Brand tegen Steven Dalenboud. Uh, Marianne Vos en Annemiek van Vleuten die maakten het succes van de Rabobankploeg compleet. Vos zag al snel dat het vandaag helemaal goed ging komen. Nou ja, dat was natuurlijk een, een, een hele goede situatie. Dan, uh, als je van voren zit, dan hoef je van, van achter nooit de koers te dragen. En dat is heel prettig, prettig rijden. Alleen uh, moet je zorgen dat je wel de controle houdt erachter.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 Goh, nou ja, met zo'n ploeg, met zulke, zulke sterke rensen, dus ook in de breedte, dan, ja, dan heeft iedereen kansen. En dan uh, kan ook iedereen gewoon voor zijn kans rijden. En dat, dat bleek vandaag. En Chinda had al heel vroeg een, uh, ja, een, een, een mogelijkheid gezien en die heeft ze uh, gepakt. En dat is uh, fantastisch. Ja, en speelt het mee in de afweging dat zij 100 kilometer al op kop rijdt? Speelt mee in de afweging dat jullie op een gegeven moment, jij en Annemiek van Vleuten, gewoon nou, de strijd bij begraven en naar elkaar gaan rijden? Ja, ja natuurlijk. Zij uh, verdienen vandaag uh, de titel het meest. Dan word je voor het tweede jaar bereid tweede. Ja, nou ja, die tweede plek die, uh, die ken ik inmiddels wel. Dus, uh, maar op deze manier dan, uh, vind ik het helemaal niet erg. Nou, dan was er ook een pechvogel. Ellen van Dijk, uh, die streed nog volop mee om de podium plaatsen. Met voor zijn van Vleuten toen ze in de voorlaatste ronde met materiaal pech te kamp kreeg. Um, ja, ik schakelde op zijn allerlichtst op uh, dat steile klimmetje. Ik denk dat dat voor het eerst in de wedstrijd was. Uh, ik had niet heel erg opgelet en toen sloeg mijn ketting in mijn spaken... Uh, brak er een spaak af en uh, ja, zat er een heel groot slag in mijn wiel, waardoor ik een wiel moest wisselen. Maar uh, ja, bij het wielwisselen brak mijn pad af en uh, ja, toen was het echt uh, helemaal over. En dan blijkt ineens dat je in je nadeel bent op het moment dat je één link bent op een 1K. Want geen gezegde fiets op de auto. Precies, het hele jaar heb je alles goed voor elkaar. En uh, ja, dan uh, heb je alles bij de hand. En uh, ja, dat heb ik gewoon zelf nu wat dat betreft niet goed geregeld natuurlijk. Maar ja, mijn ploeg is hier nu niet aanwezig. En uh, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik het sowieso al vrij nadelig vond vandaag. Dat ik in uh, mijn eentje was van een andere ploeg. Want ik weet wel... Uh lichtelijk stapelgek van de ramenbank, maar ja, dat, dat weet je, daar zit je gewoon bij in de tang op zo'n dag en dat is dat is gewoon heel lastig. Ze hadden het ook moeilijk met jou. Want Vos heeft het een paar keer geprobeerd. Van Vleuten was helemaal kapot. Uh, ja, ik kon Vos wel goed volgen op de stijde klimmetjes. Dan pakte ze wel een aantal meters. Maar ik voelde me heel sterk en ik kon altijd het gat wel weer dichtrijden. Maar uh, ik had zelf wel heel veel moeite om, uh, om echt een gaatje te kunnen slaan. En dat, dat lukte me gewoon niet. Dus daar raakte ik zelf ook een beetje gefrustreerd van. Maar, uh... ja, het was een soort padstelling, hè? Achter Lucinda Brand. Ja, Lucinda reed echt super knal, heel sterk. Als je ziet dat hij hier gewoon een hele koers in er eentje rijdt en dan Nederlands kampioen wordt dik verdiend. Dus dat vind ik heel mooi dan nog even dat uh, Rabovace een klein beetje verstoord op dat podium. Maar uh, ja, dat uh, ja, helaas niet, uh, niet uh, aan toegekomen. Was je heel kwaad? Ik was even heel erg boos. Ik heb een paar keer goed gescholden. Maar nu, ja, een beetje, ik kan er niks meer aan doen. Ik heb een goede wedstrijd gereden. Het is heel zuur. Maar uh, ja, ik ga nu maar gewoon uh, mijn titel van woensdag vieren. Nou, mooi. Ellen van Dijk dus tevreden met die titel. Uh, Herbert, jij hebt ook de hele wedstrijd van nabij gezien. Uh, Hoe was ja, Vos? Hoe vond jij Vos? Uh, uh, Vos is nog niet helemaal scherp. Uh, we krijgen straks de Giro Donne. Hè. Dat is uh, de, de vrouwenronde van Italië. Die heeft ze al een paar keer gewonnen. Maar ze is nog niet in goede doen. Hoe komt ze dat? Heeft, ja, de, meerdere redenen misschien. Maar ze, ze heeft natuurlijk heel veel wedstrijden gehad. Ze won drie wereldbekerwedstrijden in het voorseizoen. Misschien wel weer beter dan ooit. Maar ergens heeft ook Vos haar grenzen. Ze is namelijk uh, naar de ronde van het Baskeland geweest. Een paar weken geleden. Uh, won ze nog wel de eerste etappe. Daar zijn we inmiddels aan gewend. Maar daarna ging het slechter, slechter en slechter... en werd ze slechts, moet je bij Vos zeggen, vijfde. Um, en ze, ze was echt vermoeid. Ze heeft twee weken geen competitie gehad daarna. En, en gisteren gebeurde er iets geks. Het werkt bijna op je lachspieren. Maar zoals je weet uh, uh, rijdt de familie Vos altijd in een camper... Uh, naar de wedstrijden toe... En uh, overnachten ze daar ook. En ik heb begrepen dat Pafos de bocht iets te scherp nam... waardoor er een la uit, uh, uit, uit het kastje rolde tegen de teen van uh, Marianne Vos aan. Die raakte enigszins geblesseerd. Uh, het was dat ze dit verhaal zelf vertelde, anders had je het uh, ni niet geweten natuurlijk. Of dat, ik denk niet dat het van invloed is geweest, maar de scherpte is er niet. Je zag het ook aan de demarages, uh, die waren fel. Maar ze werd binnen de kortste keren tot de orde geroepen... door bijvoorbeeld Elle van Dijk, die in een bloedvorm is haar beste zoen ooit... Uh, geweldige tijd, titel afgelopen woensdag. Ik geloof 9 kilo afgevallen. Ze kan dus ineens ook Ellen van Dijk bergop. Althans hier in Limburg. Heuvelop. Gaat vrij ja. goed. Heuvel op. En wat dat betreft is het natuurlijk jammer dat de finale zo verstoord werd door uh, materiaalpech. Want ik had Van Dijk in de finale nog wel eens willen zien. Rimmel, hoe het, ik... ja? Ja, het was wel een eerste klas blunder dat je geen reservefiets ja, mee neemt. Dat ben ik met je. Ja, want hoe kijk jij naar dat vrouwenfietsen, Remmel? Er uh, wordt natuurlijk door de buitenwacht heel snel gezegd, ja, vrouwenwielrennen in Nederland is gewoon Marianne Vos en verder is er niks. Nou, het vrouwenwielrennen in Nederland staat op een heel ...heel hoog niveau. Als je dat internationaal gaat bekijken... ...dan, dan hebben we drie, vier uh, vrouwen die gewoon bij de absolute wereldtop behoren. Ik moet zeggen wat, wat er de laatste jaren op het Nederlands kampioenschap gebeurt... ...dan vraag ik me af of dat wel goed voor het uh, vrouwenwielrennen is. Want de Nederlandse kampioenschapstrui is een beetje een uh, bedankje van Marianne... ...voor haar knechten geworden. Loes een paar jaar geleden. Annemiek van Vleuten vorig jaar. Dit jaar dan ook weer... En ik, ik denk dat je toch waardiger met die Nederlandse titel moet omgaan. Het is nu van, iedereen rijdt het hele jaar in dienst van Marianne. En Marianne geeft het rood, wit blauw kapot. Of maar, te, geeft het terug. Maar was het vandaag niet heel breed geweest als Lucinda Brand... die denk ik toch heeft afgedwongen met een solo van meer dan 90 kilometer... dat je dan als twee ploeggenoten gaat zeggen in de laatste kilometers... dat feestje gaan we nog even bederven? Uh, dat oh, nee, gaat nee, maar voor... alle respect ook voor de titel. En nou, ook alle respect voor hoeveel van dit, Vleuters voor het Dit was geen cadeautje vandaag, toch? Nee, nee, absoluut. maar. Of zij de sterkste in de wedstrijd daadwerkelijk was als het één op één gaat. Dan gaat het. Kijk, Marianne Vos en Annemiek van Vleuten hebben ook gezegd. van ja, als iemand anders voorop had gereden. dan hadden wij toch wel anders gekoerst. Nee, en dat dat, dat, ben ik je met je, altijd... dat ben ik met je eens. Maar goed, we, we zijn toch inmiddels wel verzoend met de gedachte. Dat wielrennen nu eenmaal een ploegensport is, dat zien we in elke wedstrijd. Ja. Dus ook in het kampioenschap. Ik kan me nog de Nederlandse kampioenschap in Geulen nog goed herinneren. toen we de Rally rallyploeg hadden. en bijvoorbeeld een Jacques Hanegraaf vanuit het niets in één keer Nederlands kampioen werd. Ook vanwege de sterke ploeg. Dus ik denk dat je het daarmee ook kunt vergelijken. Laten ja. we eens even over die sterke ploeg hebben. Want uh, nou, die titelstrijd met vrouwen was dus heel groot. machtsverton van die Rabobank vrouwen. Uh, niet alleen de titel voor Lucinda Brand, ook de andere plaatsen op het erepodium voor vrouwen uit dezelfde ploeg. Steven Dalebout praat daarna met een tevreden rede ploegleider met Koos Moerenhout. Ja, als je 1, 2 en 3 wordt dan kun je niet anders dan een blije ploegleider zijn lijkt mij. Nee, absoluut. Kijk, uh, het gaat er uh, op, op zo'n dag als vandaag uh, alleen maar om die rood en blauwe trui natuurlijk. Om die binnen de ploeg te houden. Dat is uh, ver en ver uit het belangrijkst. Uh, maar als je dan een volledig uh, gekleurd uh, Rabo-Lift-Giant podium hebt... dan is dat wel uh, iets om trots op te zijn. Dus in de brand rijdt de hele dag in de aanval. Meer dan 100 kilometer heeft ze uh, alleen gereden. En lang is de situatie erachter dat jullie daar nog met twee zitten... en uh, nog twee van de andere ploeg die het uh, ja, een erg sterke indruk maakt. Hè. Wat was op dat moment het strijdplan? Ja, kijk, op een gegeven moment was er een situatie, uh, en dan ga ik nog iets verder terug naar, naar het begin van de wedstrijd, waar, uh, waar de 15 renners voorop reden met acht uh, renners van ons. Het was een ideale situatie, maar daaruit reed uh, Lucinda al gelijk weg. En ze liep al vrij snel uh, uit naar uh, anderhalf minuut, dat werd op een gegeven moment twee minuten. Uh, in het begin geloofde ik er helemaal nog niet in. Uh, ik denk, ze gaan zeker van komen, alleen ze hielden elkaar in evenwicht. Uh, onze toppers uh, hielden de, die andere uh, toppers, die individuele toppers, uh, in evenwicht. En andersom ook. Uh, dus uh, op een gegeven moment kwam er wel een punt dat uh, ja, de, onze Rensers ook niet meer mochten rijden. En dan is het... Uh, ze mochten wel alleen komen. Maar niet meer met een Van Dijk, niet meer met een van Gunnewijk. Want, ja, dan want krijg... die pareerde alles, hè? vooral Van Dijk. Daarom. Uh, en ja, dat is een Rensers die dit jaar uh, ook weer een geweldige progressie heeft gemaakt. Uh, naar mijn mening momenteel de, de, veruit de beste tijdreister van de wereld. Um, maar ook op uh, ja, internationale wedstrijden uh, is er gewoon absoluut wereldtop. Ook, ook heuvelop. Dus ja, dat, uh, dat was er eentje om... Dat was uh, ja, de angstgegner van vandaag. Ja, Vos probeert wel, uh, valt wel aan, ook als Van Dijk er nog groot bij zit. Hoe sterk was Vos vandaag? Uh, ja, ik weet het niet. Ik, heb, ik moet er nog spreken natuurlijk. Dus ik, uh, ik weet niet hoe dat zit. Maar uh, ja, uh, als, ik, als ik alles moet baseren op hetgeen wat ik hoor op de koersradio... en wat ik, uh, wat ik zie, uh, ja, dan kregen uh, Ellen van Dijk uh, Marianne er niet af en andersom ook niet. Uh, dus ze hielden elkaar allemaal in evenwicht. En dat, uh, dat speelde natuurlijk uiteindelijk wel in het voordeel van Lucinda. Ja, dan is er materiaal per gevoel van Dijk. Die stapt in de auto, die is uit koers. En dan blijven jullie met z'n tweeën daarachter nog over. Dus één Rabo op kop en tweeën daarachter. Vos en Van Vleuten daar dus achter. Um, wat is dan de situatie? Het gat wordt namelijk wel heel snel kleiner. Ja, ja dat was op dat moment uh, ja, goed, uh, best gedaan om Lucinda zo, zo goed mogelijk aan te moedigen. Uh, alleen ja, dat, dat helpt maar ten dele. dus ze moeten het toch allemaal zelf doen. Alleen uh, ja, die andere twee maken het wel heel spannend. Ja. Um, is, is er dan nog even een situatie van oké, okay, uh, nu kan Vos zelf ook nog Nederlands kampioen worden. Uh, zij is de kopvrouw van deze ploeg, uh, dus dan moeten we van haar, voor haar gaan. Nou ja, dat is iets wat de Rensers, denk ik, onderling hebben bekeken. Of ze konden niet beter, of ze wilden niet beter. Heb jij daar geen aandeel in? Nou, kijk, weet je, ik, ik ben god niet hè. Dus ik kan niet moeilijk gaan bepalen wie er hier Nederlands kampioen wordt. Ik zou het niet willen. Maar goed. Dus wat heb je gezegd? Wat ik heb gezegd? Ik heb niet veel gezegd eigenlijk. Ik heb alleen maar gekeken. Oh, makkelijke baan heb jij. Ja, de chauffeur van de mechaniek. hè. Nee, ja, is zo? Nee, natuurlijk is dat niet zo. Uh, maar het is wel zo op het moment dat uh, de koers bezig is, dan is uh, de invloed van de ploegleider uh, marginaal. Ja. En dan is het de rensers die de koers, koers maken. Het is meer vooraf dat er duidelijk afspraken zijn gemaakt van uh, ja, hoe, uh, hoe je de koers wilt zien en hoe je de, de koers zou moeten benaderen. Dus inderdaad, Brandt rijdt 100 kilometer in na eentje, pakt hier een Nederlandse titel. Ja, dat maakt dit wel een titel met een extra gouden randje volgens mij. Ja goed, kijk, ze was uh, vanochtend uh, namens ons een van de drie beschermde rensters. Nou, die staan nu ook alle drie op het podium. Uh, dus ze dus heeft die beschermde rol ook volledig waargemaakt. En uh, ja, chapeau. Uh, ik bedoel, als je de, de wedstrijd ziet, dan, uh, ja, dan, dan, dan kun je eigenlijk niet anders concluderen dan vandaag. En het is altijd een momentopname, maar dat vandaag Lucinda Brand de enige was die recht had op, de, op deze titel. Koosmoren houdt over het NK bij de vrouwen van vandaag. We gaan zo meteen verder praten over het NK bij de mannen van morgen. Bij de profs. Uh, altijd aardig natuurlijk. Uh, kijken of Nikstra weer kans maakt op het prolongeren van de titel. Maar we gaan het eerst even hebben over het NK tijdrijden. Want afgelopen woensdag stonden de tijdritten daar op het programma. Uh, bij de vrouwen was Ellen van Dijk net als vorig jaar de snelste. En bij de mannen prolongeerde lieve Westra de titel. En dat terwijl hij nog niet eens volledig gesteld was van een val in de Dauphiné. Bij het halen voel ik er gewoon, uh, ja, die ribben, dat, dat ligt niet. Er zijn drie ribben zitten een barst in. Het uh, was voor mij een heel groot vraagteken hoe ik ervoor stond natuurlijk, hè, omdat ik uh, de tijd niet gekozen heb. Heel raar uh, uit de Dovinet gestapt en dan uh, zo'n rijden uh, ja, daar ben ik uh, heel blij mee en ik had het uh, niet verwacht. Dus ik sta hier nu echt zo van, ja, ik ben wel een Nederlands kampioen, maar eigenlijk besef ik het gewoon niet. Nou, Lieber Westra dus uh, totaal uh, ja, flabbergasted over zijn eigen titel. Is het knap dat hij het op deze manier toch nog waarmaakt, na die blessure? Ja, vooral de manier waarop, hè. Hij is heel hard van start gegaan. Hij haalde Lars Boom binnen de kortste keer in. Hij had dus al een minuut te pakken. En kwam eigenlijk tijdens het kampioenschap... het ging over 56, 52 kilometer... kwam hij eigenlijk tot de conclusie dat hij iets te snel van start was gegaan. Zo gretig was hij. Hij wilde die titel hoe dan ook prologeren. Hij was ook nog niet zeker officieel van de Tour. En... Uh, hij had 10 seconden voorsprong op Terpstra, die ook een dijk van een tijd uitreed. En in de laatste kilometers werd dat verschil teruggebracht tot vier seconden. Na. Ik heb Westra nog nooit zo kapot gezien. En ik weet dat hij kapot kan gaan. Uh, nou, dit, dit sloeg wat mij betreft alles. Hij heeft heel lang op de grond gelegen. En het, het was echt een kampioenschap. Ja. Maar Remon, is hij naar de titel gebracht door Lars Boom? Klinkt gek, maar uh, is Nicky Terpstra wat dat betreft er toch een beetje ingestonken? Ja, dat lijkt me wel of je gedachten kunt uh, lezen... Uh, voor mij was Nicky Terpstra de man van de tijdrit. Uh, als je kijkt welk kat- en muispijl uh, Lars Boom en uh, lieve Westra... die hele tijdrit eigenlijk hebben gedaan. Heeft Westra heeft eerst, laat ik even vooropstellen... gezien de blessure waar Westra vandaan komt. Want hij is echt, ik was in de Dauphiné er zelf bij... hij is echt heel hard gevallen. Drie paksten, hè, de ja. ribben, geloof ik. En als je daar zo van kunt terugkomen uh, binnen die kortste tijd... er heel veel respect voor. Maar hoe Nicky heeft gereden, dat, dat was echt ook heel klasse. Maar vier tellen verschil. Terwijl uh, Liewe toch ja, eigenlijk een, een 35 kilometer een voordeel heeft gehad van de aanwezigheid van Lars Boom. Dus wat dat betreft, uh, maakt dat ook weer dat Nicky voor mij uh, de topfavoriet morgen is om zijn titel ook te verdedigen. Maar dan die rol van Lars Boom. Probeer dat eens te verklaren. Want Boom was toch ook mee een van de favorieten. Had een geweldige uh, Sterz Lim Tour gereden die hij gewonnen heeft. Ja. ja, het is merkwaardig dat je in een tijdrit uh, uh, wel kunt aanhaken... maar het op dat moment zelf niet kunt. Dat, dat is typisch iets voor een tijdrit. Dat is een ja. mentale kwestie. Je moet jezelf dus op dat moment heel veel pijn kunnen doen. Lars Boom kan dat ook, maar kan dat kennelijk niet altijd. Want als je wel in staat bent om dezelfde snelheid te rijden... als uh, Leeuwe-Westra op het moment dat je wordt ingehaald... dan had je dus in je eentje ook sneller gekund. Alleen dat kon die kennelijk mentaal niet opbrengen. En dat is natuurlijk een heel interessant gegeven voor een tijdrit. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk dat Lars vooral zijn, zijn heeft gezet, ook op zondag. Ik heb hem al een hele tijd, eigenlijk het hele jaar... Uh, hoor ik hem praten over uh, dit kampioenschap. Uh, het wordt weer echt tijd om die, uh, de rode te De revanche thuis. voor vorig jaar. Toen werd hij tweede. Toen werd hij toch eigenlijk een beetje vernederd door Nicky Terps... dan uh, in de kou en in, in de regen hier in Kerkrade. Maar hij, hij zegt, uh, uh, in de sterz LLM heb ik hem gesproken... en hij zegt, ja, de vorm de, de is goed voor het NK. En dat geeft hij ook al aan dat dat een belangrijk doel is. En hij wil na 2009 uit mijn hoofd... wil hij die titel weer uh, terugpakken... En uh, ja, ik dacht dat hij echt gebrand is om morgen te winnen. Nog even die kampioen bij de mannen, Lieber Westra. Uh, wat kunnen we van zo iemand verwachten in de Tour? Is het een kwestie van een etappezege proberen te krijgen? En wa wat voor soort etappen? Ik bedoel, wat kan Westra eigenlijk? Ah, het is een man van uiterste. Uh, ook in zijn leven. Hè. Heel kort dan nog even. Hij is al eerder wielrenner geweest. Is gestopt, werd stratenmaker. Uh, zat uh, uh, aan de bar, rookte totdat zijn uh, vriendin zei van, joh, Leeuwen, ga toch weer fietsen, dat kon je goed. En in zijn tweede leven uh, is hij nog weer beter geworden. En uh, hij is nou typisch zo'n man die natuurlijk een etappe kan winnen... maar dan moet het ook wel meezitten, maar hij heeft voldoende bewezen... Uh, is zijn carrière nu al dat hij, uh, dat hij in staat is... om in de grootste wedstrijd van het jaar de Tour een etappe te winnen. En dat werd voor Nederland ook wel eens tijd. Maar remmen, op wat voor terrein kan die etappes winnen? Want ik kan me nog herinneren in Parijs-Nice die etappe naar Monde... dat hij ineens gewoon de klimmers uh, voor gek zette. Maar is dat het terrein voor Liebe Wester? Nou, Ik heb eigenlijk uh, Liebe het afgelopen jaar een beetje geanalyseerd. En liebe is een renner op het moment dat er niks van hem verwacht wordt... Hm. dan komt hij goed uit de voeten. En op het moment dat je denkt van, nu moet hij het doen dan zakt hij ik helemaal, maar dan ook echt helemaal door doorheen. Een mooi voorbeeld is de WK-tijdrit. rijden vorig jaar in Valkenburg... waar hij eigenlijk toch met een top-10-klassering ging. Nou, ik geloof dat hij 35 of zo werd, op een enorme achterstand. Maar ook een mooi voorbeeld vind ik de, dit jaar de tijdrit op de Col d'Aise... waar hij toch zich weer op het podium van parijs nice kon rijden. Nou, dan is de verwachtingen, dan is de drukte... en dan zakt hij er weer doorheen. Ja, dus hij moet het met ballon... gelaten worden... en dan zou hij eventueel kunnen presteren. Maar ja, in de Tour... Nou, maar hij, hij gaat eigenlijk zonder één enkele verwachting. Want wij weten eigenlijk zelf niet wat we van hem kunnen verwachten. Op welk terrein we iets van hem kunnen verwachten is heel moeilijk te stellen. Dus ik denk dat hij wel eens voor een uitschieter kan zorgen. Over de Tour gesproken, een aantal jaren geleden. Piet Rooijakkers, ja, u kent die naam misschien niet meer. Uh, misschien wel als u echt wielerliefhebber bent. Rooijakkers was namelijk die renner die tijdens de Tour de France van 2009, vier jaar geleden, dus hart en val kwam in de ploegentijdrit... Hij reed toen voor Skill Shimano en die val in Montpellier... dat was een keerpunt in de profcarrière van Rooijakkers. Het luidde indirect het einde in. Maar hij is al wel weer werkzaam in de wielopsport. Rooijakkers werkt nu voor een kleine wielerploeg... die een aantal renners rond had te rijden tijdens het 1K voor belofte... vanochtend hier in Kerkrade. Een reportage van Sebastian Timmerman. Ja, er ging uh, één vingertje omhoog. Er zit er nog eentje bij, hè, geloof ik. Ja, ja inderdaad. Ja, we hebben niet de grootste verwachting van de beloftes je, Dat is het doel van de ploeg ook niet. Niet mogelijk. We proberen gewoon uh, bij de beloftencategorie... gewoon die jongens gewoon, uh, twee jaar de tijd rustig uh, te laten wennen aan het niveau. En dan zit je met eerstejaars en zo. Uh, onze prijzen moeten gereden worden bij de renners die geen belofte meer zijn. vinden we zelf. En uh, ja, daarmee doen ze hier de ervaring op. Dat we hopen dat ze volgend jaar hier gewoon wel kunnen opvallen. En, want ze zijn nog zo jong om dan nog eens naar een grotere ploeg te gaan. Dus. Midden in het Duivelsbos op zaterdagochtend... Het zonnetje schijnt tussen de wolken door. Het is een graad of 16. De weg is smal. Het is een pittig klimmetje. Kort maar krachtig op zo'n 4 kilometer voor de startfinish van het Nederlands kampioenschap. Piet Roorjakkers heeft een set reservewielen bij de hand. We staan direct naast het smalle pad. Manager is hij tegenwoordig bij de Babydump-formatie. Ja, dat klopt. Ja. De, het is een LST-formatie dat betekent dat we gewoon renners zoeken. Die willen koers en we betalen niet. En de, we proberen de opleiding bij Dum gewoon... De renners af te leveren bij die ploegen die hier de prijzen gaan verdelen. Dat is voor, de, voor iedereen op zo'n dag wel zwaar. Maar voor ons zijn er hele andere dagen waar we gewoon onze prijzen pakken... en onze, onze doelen behalen. Dus dit is gewoon voor ons een mooie dag om uh, nog eens bij het wielrennen te zijn. Bijna een uitje. Dit is echt een uitje dit weekend. Kom op, Bart. De Tour de France 2009 was alles behalve een uitje voor Roorjakkers. Hij debuteert, maar dat debuut duurt slechts vier dagen. Ja, mijn arm dan op... Uh, ja, ik verbrijzeld. En dan uh, mijn middenhandsbeentje gebroken, uh, duimpees afgescheurd, elleboog gescheurd, pols gebroken. En ja, mijn voet, mijn hak gescheurd, zat een uh, scheurtje in het bond. De ploegentijdrit rond Montpellier verloopt voor Skull Shimano desastreus. Roorjakkers komt zwaar ten val. Een listige bocht uh, die, uh, die te hard genomen werd door de koploper van onze uh, ploeg. En in de ploegentijdrit zit je gewoon op drie centimeter van het wiel, daar train je gewoon op. En Je vertrouwt er gewoon op dat de eerste tweede bocht goed inschatten en gaat dat fout, gaat er iedereen te hard in. Je moet natuurlijk zelf opletten, maar ik had ook wel een metertje al afstand genomen en bijgeremd, maar ja, op zo'n nieuw asfalt het glijdt allemaal in elkaar. En uh, ja, De eerste vliegt uit de bocht, de tweede glijdt uit, de derde valt er overheen en zo komen de vierde en de vijfde nog wel. Wij van hem Bart voor aan beginnen. Hè? En een week moest je uiteindelijk in het ziekenhuis blijven, Montpellier. Ja, wat, sta, wat staat je daar eigenlijk nog het meeste van bij? Pijn en vieze smaak van, uh, in mijn mond en uh, ja, de warmte. Heb je toen de tour nog uh, thuis nog wel gevolgd? Nou, ik, of, heb, uh... ik heb de eerste dag al meteen daar in Frankrijk, Richard Virenk, ik er al bij. Heel erg sport aan, even Albert Timmer kijken. <laughs> Ja, dat is waar. Ja. Die reed ja. toen nog voorop. Ja, die, zou, uh, die wou wel wel laten zien. Want Albert ja, voelde ze eigenlijk toch wel redelijk schuldig dat hij daar uh, neerging. En uh, ja, dat, dat zat hem toch wel hoog. En dat is toch wel op de juiste manier opgepakt om daar uh, de agressie in de koers te gooien. De revalidatie duurt bijna een jaar. En dan gaat het opnieuw mis. Roorjakkers valt zwaar bij een wedstrijd in België en breekt zijn bekken. Het aflopende contract wordt niet verlengd. Het is einde carrière. Ja, ja dan kunnen grondvragen ja, dan zijn ze allemaal hartstikke spijtig in vijf jaar fiets. Maar ja, met jouw blessures, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik had gewoon, vind ik denk ik gewoon wel geluk dat ik bij babynuppers ook mijn werk geef en dat ik daar aan de slag kon. Uh, ik had voor mezelf zo nog eens, nou, misschien nog eens zoeken en zo. Ik ben daar toch eind januari in de slag gegaan, dus het zwarte gat. Als het daar al was, dan heeft dat een maand geduurd rond de donkere dagen met kerst. Dat ik gewoon niks kon doen met het weer. Maar voor de rest uh, had ik zo snel werk dat ik wel moest. Mis je eigenlijk nog wel eens, fietsen? Ja, ja, ja, dat kan ik wel zeggen. Ja. maar dan, uh, Daarvoor heb ik hier mijn afleidingsmanoeuvre, uh, dan uh, ga ik met de ploeg mee een dagje. Wat mis je dan zeg maar, eraan? ja De spanning. Ik, uh, ik zou uh, graag uh, ja, naar na, na, na einddoelen werken en zo. En, uh, ja, je merkt gewoon dat het heel moeilijk is uh, bij ons om uh, de man op een lijn te krijgen en zo. En, uh, ja, dat is dan wel mooi als het wel lukt. En dan, uh, ja, daar heb je ook een bepaalde kwaliteit renners voor nodig. En gelukkig zijn we ieder jaar nu iets aan het groeien en lukt ons dan om plannetjes uit te werken. En, uh, ja, dat, dat is wat je kan missen aan een koers. Hè? Het voorbereiden van de plannen en het uitwerken, dat het dan ook daadwerkelijk lukt. Dat is het mooiste wat er is. Ja, ja. Komt bij vrij makkelijk. Ja, dat is dan wel typisch. Hè? Dan geef je iets, een tip of een aanwijzing in de koers... en je krijgt meer reactie op de aanwijzing als daar ze iets mee doen. en morgens Als ze wakker worden, dan hebben ze eerder waarschijnlijk zijn... Uh, zijn rugnummer vast, of eerst als een telefoon vast... om een tweet te plaatsen dan zijn rugnummer. En dat irriteert me dan wel. En ja, dat botst dan de afgelopen twee jaar nog wel eens met jonge renners... die er niet alles voor doen, want daar kan ik niet tegen. Gewoon uh, blijven rijden, zei je. Maar als ik zo naar zijn gezicht keek, vraag ik me af of hij dat wel gaat doen. Ja, maar goed, als hij coureur wil worden, dan heeft hij geen optie. En dat was Pieter ja, dan reed hij weg met de auto. De Nederlandse titel bij de belofte ging trouwens naar een renner uit de Rabobank-opleidingsploeg. Niet verrassend, Dylan van Baarle. Die won eerder al Olympia's Tour, werd Nederlands kampioen tijdrijden... en hij mag volgend seizoen bij Garmin gaan rijden. Dan mag hij aan het echte werk gaan meedoen. Nou, laten we naar de grote mannen toe gaan. Naar het NK op de weg bij de mannen. Uh, veel renners met een, ik zal niet zeggen dubbele agenda... maar wel met een uh, dikke stip op de agenda. Want dat NK, daar kunnen ze nog een beetje hun gram halen. Ik kijk jullie beide aan. Gefrustreerde renners misschien. Ja, ja, veel renners gefrustreerde niet, renners. Die niet opgesteld zijn voor de Tour. En uh, waarvoor dat een grote teleurstelling was. Uh, uh, kampioenschap, kampioenschap. Nou, kampioenschap vorig jaar wil ik even naar teruggrijpen. Toen hadden we een zekere Bert-Jan Linderman, Die kwam ineens... Helemaal bovendrijven. Hij had trouwens al een goed voorseizoen gereden. En uh, hij was ook nog ontevreden hè, met zijn derde plek. Hij had eigenlijk willen winnen. Dat zei iets over het karakter van die jongen. En hij is niet geselecteerd voor de Tour dit jaar. En dat was voor hem eigenlijk een, een grote teleurstelling. Ook een verrassing. Hij had erop gerekend. En, en als een van de renners zijn gram zou willen halen morgen... en hij heeft het op dit parcours al bewezen vorig jaar... Dan, uh, dat is er één. Dat is er één. Er zijn er veel meer. Nou, Maarten die, die was ervan uitgegaan dat hij de Tour zou rijden... Uh, Twijfelgevangen ging tussen Tom Lezer en uh, Maarten Chalingi. Snap jij dat, die keuze? Uh, ik had het een logischere keuze gevonden als in plaats van Tom Lezer toch nog besloten zou zijn om Theo Bos te laten gaan. Maar waarom maarten Chalingi dan niet? Uh, nou, ik denk dat ze, dat ze een beetje meer gokken tot Lezer in een uh, ontsnapping dat zijn kans gaat. Alleen ik denk daaruit, uh, de, de belangrijkste taak van Chalingi... Net zoals Maarten Wijnands, wat ze vorig jaar ook moesten doen... totdat ze allebei gevallen waren, is de kopmannen uit de wind houden... of uit de problemen houden in de vlakke ritten. Uh, Want als ik denk aan die eerste week van vorig jaar... Uh, ik zie Charlingi nog voordat hij uiteindelijk met een val uit de toer ging... met die brede ellebogen van hem, uh, Geesink uit de wind houden... Ja, iedereen uit de wind dat. houden die belangrijk is. Kijk, en nu betekent dat toch dat uh, Lars Boom die rol van Charlingi... gedeeltelijk zal moeten overnemen, dat hij of Geesink of Mollema... Uh, door het peloton zal moeten loodsen in bepaalde ritten. Terwijl Lars helemaal in zijn hoofd zit, heeft zitten dat hij in uh, vluchtpogingen mee wil gaan. Hij wil echt onbevangen als een aanvallende toer in gaan. En die wordt dus nu ook in een keurslijf gedwongen. Dus ik weet niet of dat hmm. zo verstandig is. Ja, Zijn nee. er nog meer gefrustreerde renners trouwens? Want we hebben het uh, nog even over dat NK. Hè? Dus we toniel... nog slachten. Noem maar eens één. De, de, de winnaar van de eerste Pro-Tour-wedstrijd dit seizoen. Mag hij niet mee naar de Tour? Nee, gaat niet naar de Tour. Had daar ook op gerekend. En uh, een van de geruchten, maar het is meer dan een gerucht, is dat hij nog niet getekend zou hebben voor volgend jaar. En, maar hij heeft ja, dat niet gebeurt dat, dat, dat, dat, dat zeker. Ge ja, inderdaad. Ik heb hem ja. gebeld. Uh, maar goed, dat heeft dan uh, gevolgen, sportieve gevolgen. En je kunt je afvragen, nee, dat is helemaal niet af te vragen. Het is eigenlijk, als dat de reden zou zijn... zou ik dat de slechtst denkbare reden vinden. Het gebeurt in het voetballen ook, hè? Laten we eerlijk ja, zijn. Ja, maar het, uh, mijn collega Ducro noemt dat het oude wielrennen. En daar sluit ik me toch wel bij aan. Dat zou je moeten kunnen scheiden. Als die jongen uh, rijp is voor de Tour en hij heeft goed gereden dit seizoen en het zou niet een sportieve beslissing zijn... maar puur omdat hij niet getekend heeft, dan vind ik dat slecht. Ik vind het ook sowieso dom. Je investeert in een renner. en Dan kun je wel zeggen, dan investeer je met het oog op de toekomst. Maar zo'n jongen heeft de Tour Down Under gewonnen. Zo'n jongen heeft dus toch al een bepaald niveau. Nu zitten we in juli. Dat contract loopt nog altijd tot 31 december. En dan ga je al halverwege weken dat jaar, wat ze nog helemaal moeten betalen... Ga je dan al zeggen van ja, nee, het is een zakelijk belang, hij heeft nog niet getekend. Ja. Dus ik vind het gewoon kapitaalvernietiging waar ze aan doen, ja, als dat de reden is. zou zijn. Ja, goed, dan hebben we de Slachter, we hebben Lindeman, uh, we hebben Charlingi die gemotiveerd zijn voor morgen. We hebben Boom, hè, die hebben jullie ja. net al genoemd, dat hij alles uh, gezet heeft op dat 1K op de weg. Terpstra natuurlijk, want die wil niks liever dan die titel prolongeren. Het wordt Het trouwens een ouderwetse strijd tussen, laten we zeggen, de Blanco, de voormalige Raboploeg, en de rest. Nou, ik heb geen glazen bol, dus dat weet je nooit. Maar, maar vorig jaar was het een buitengewoon boeiend kampioenschap. Ook door de weersomstandigheden en de strijd die geleverd werd. Dus wat dat betreft, ik laat me graag opnieuw verrassen. Maar ik denk niet dat het een saai kampioenschap wordt. Dit parcours is goed, dat is gebleken. Het is bij de vrouwen gebleken. Uh, er wordt aangevallen, het valt uit elkaar. Ik denk niet dat het heel lang, althans dat zou mij verbazen... bij elkaar zal blijven. En wie dan, weggaan en wat dan ook. Er zijn er een geval, renners met, uh, met een agenda vanwege frustratie, en daar kun je soms heel hard op fietsen, is gebleken. Hoe belangrijk is het dat het rood-wit-blauw in de toer te zien is, Remmel? Nou, ik denk niet dat dat heel essentieel is. Het belangrijkste is dat het rood-wit-blauw gewoon een rit gaat winnen... in de toer eh, na 2005, Pieter Wening. Dat er eindelijk weer eens het Nederlandse succes gaat komen. Want eh, de periode dat we nu al droog staan, dat gaat op 8, eh, 9 jaar aan. Nou, dat is nog nooit in de geschiedenis, zolang eh, Nederlanders in de toer rijden... is het voorgekomen. Dus we zitten wat dat betreft echt op een dieptepunt. Morgen wordt trouwens ook een bijzondere dag voor Rudy Kemna. Uh, door zijn dopingbekentenis stond hij een half jaar aan de kant als ploegleider van Argos. Hij gebruikte die tijd om zijn huis te verbouwen, na te denken over de toekomst in het wielrennen. Maar morgen op het NK is hij weer terug, Rudy Kemna dus. Aan de vooravond van zijn rentree praat Steven Dalenboud met Kemna. Jij ging dat half jaar in uiteraard met die bekentenis. Uh, toen was nog de gedachte van uh, wellicht volgen er meer, want iedereen krijgt straks die vraag voorgelegd.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 dat uh, is, is zeker zo. Er is verandering. Uh, verandering wil nog niet zeggen dat het dan ook niet goed is. Ja, uh, jij ziet ook wat er de afgelopen maanden is gebeurd. Nou, er zijn positieve dopinggevallen. Sant'Ombrogio, uh, Di Luca. Uh, die, gaan, uh, die zijn gewoon vrolijk doorgegaan. Uh, rijden er in het huidige peloton gewoon nog pakkers rond? Kijken we bijvoorbeeld maar. naar de Tour de France kijken... die over uh, een week begint? Nou, ik denk dat we dat, dat we vooralsnog zeker niet schoon hebben. Niet, niet uh, dat we kunnen zeggen het is... Uh,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 als je dat wil veranderen, dan druist dat er vooral tegenin. En dat moeten we aanpakken. De Kemna, dat, dat die morgen weer terugkomt in het wielrennen na zijn dopingbekentenis bij dat NK. Uh, we gaan het er niet te lang over hebben, over Kemna. Maar goed dat hij er een half jaar is uit geweest. Nou, wat ik vooral goed vind, is zijn verhaal. Uh, dit is zijn verhaal. Hij kan dat goed onder woorden brengen. Uh, uh, uit het criminelen trekken, want zo worden renners tegenwoordig behandeld... en uh, lering eruit trekken. Ja, Rimmel? Nou, Hij is misschien een half jaar uit de koers geweest... maar ik denk niet dat hij een half jaar geen contact met renners heeft hij gehad. Hij heeft geadviseerd, ongetwijfeld. Ja, nou, Dus ja, okay. wat dat betreft zal dat wel meevallen. Nou, Laten we naar de toeren gaan uh, over een weekje. dus, Dan uh, zitten we met z'n allen weer op Corsica. Dan hebben we de eerste etappe achter de rug. Misschien wel een sprinter in de gele trui. Ik denk het wel haast. Uh, wat verwachten jullie van de Nederlanders? Bauke Mollema bijvoorbeeld. Nou, Bouken heeft heel goed gereden in de ronde van Zwitserland. Uh, bewezen tot een stage bij hem dus ook werkt. Uh, alleen moeten we wel de, de kanttekening plaatsen... dat in de Dauphiné de echte mannen voor het klassement zaten. En als je ging kijken naar Zwitserland... dan zat daar een merendeel van de renners die daarvan voorreden. Dat waren de knechten of de meesterknechten van de kopmannen die in de Dauphiné reden. Dus de grote mannen hebben zich niet aan laten zien? En als je kijkt naar de winnaar Rui Costa... Dat, in die ploeg heb je één van verder, twee Quintana... en nummer drie is Rui Costa straks in de Tour. Dus je moet dat wel in een bepaald perspectief zien... Alleen het positieve is, we hebben dankzij die prestatie van Bouken Mollema... Beg begint het wel weer bij ons te leven. Een beetje toerkoorts. Ja, maar dat hoort ook wel vlak vlak voor de toer. En Bouken Mollema is zijn kracht is, behalve zijn uh, fysieke capaciteiten, is dat hij niet gek te krijgen is. Uh, dus en, en, en De Toer is een nerveus circus. Daar moet je uh, mentaal ook tegen kunnen. Je ziet dat heel veel renners daar niet tegen kunnen. En Mollema uh, heeft wel wat tegenslag gehad in de rondes van Frankrijk. Uh, maar als hij eens een keer overeind blijft... en hij kan vrij goed sturen, dan ja, zie ik hem toch nog wel hoog eindigen. Nog een bijzonder puntje voor deze Tour. Uh, de twee broers van Poppel staan aan de start straks op Corsica. Pa zit ook in de ploegleiding van uh, de vakantiepleg. En met 19 jaar is Danny van Poppel zelfs de jongste Nederlandse toerrenner ooit. Ook is hij de jongste deelnemer aan de Tour sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is wel heel, uh, heel speciaal. Ik besef het nog niet zo heel erg goed, maar... Uh... Ja, het is wel heel bijzonder uh, als ik zo kijk uh, dat ik de jongste renner ben. Nou, ik ga mijn best doen en we zullen het wel zien. 19 jaar, heeft hij er wat te zoeken? Ik waag het te betwijfelen. Uh, aan de andere kant ben ik ook wel heel nieuwsgierig. Uh, hij, het, hij heeft natuurlijk wel de genen van zijn vader meegekregen. Maar 19 jaar is wel heel erg jong. Zijn broer doet ook mee, hè? dus Boy van Poppel. Ja, ja kijk... De ontwikkeling van Danny gaat wel snel. Want, uh, hoe hij dit jaar als eerstejaarsprof uh, met die leeftijd uh, rijdt. Als je kijkt Danny, rond de tweede etappe van de Ronde van België... wordt hij tweede, net achter grijpel, maar bijvoorbeeld to voor Tom Bonen. Ja, dan is dat heel knap. Uh, anderzijds heeft hij nog geen enkele World gereden. En dan gaat hij nu in één keer naar de Tour de France. Waarvan we weten dat de finales, met name voor de sprinters... met geen enkele andere wedstrijden te vergelijken zijn... Toch vind ik het wel wat hebben van laat die jongen gewoon proberen. Wees wel heel verstandig en tot je met artsen, met fysio, eh, met iedereen goed erbij bent... dat die jongen zich niet over de toeren gaat rijden. En durf ook na vier, vijf dagen, als het misgaat, in te grijpen en hem eruit te halen. Bescherm hem tegen zichzelf. Goed, laatste woorden in deze uitzending vanuit uh, Zuid-Limburg, vanuit Kerkraden... waar morgen dat NK wordt gereden. Raymond Kerkhofs en... Uh... Herbert Dijkstra hier aan tafel. Uh, wij gaan hier afsluiten. We gaan over een week natuurlijk richting de Tour. Maar morgen eerst nog eens eventjes dat hele spannende Nederlands kampioenschap. En dat zei Gio Lippens vanuit Kerkrade. Althans de buurt van Kerkrade. Komend mm, komende uur praten we nog over de aflevering van Andere Tijden Sport. Die gaat over Davis Cup tennis. We praten ook over tennis uit Rosmalen. En we praten over Cambuur. Tot zo na het NOS Journaal van 10 uur met Mariel Hagman. We gaan